3 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Stel dat het wisselgeld dat je bij een winkel kreeg vals blijkt te zijn. Wat hangt je dan boven het hoofd als dat ontdekt wordt? En hoe kun je voorkomen dat je hier dan slachtoffer van wordt? Een luisteraar stelde ons die vraag en wij zoeken het zo direct uit. En ik ben benieuwd naar hoe je de kleur van je kleren goed houdt. Zo direct in radar. Maar nu eerst het NOS-nieuws. Met Lieselot Thomassen.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 Een groep kunstenaars, kunsthistorici, museummedewerkers, galeriehouders en andere mensen uit de kunstwereld wil dat voormalig directeur Beatrix Roef terugkeert bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze doen die oproep in een paginagrote advertentie in het Parool. Roef stapte in oktober op nadat ze van belangenverstrengeling werd beschuldigd. Maar de ondertekenaars van de advertentie willen haar terugkeer vanwege haar artistieke visie. Roef bleek naast haar baan als directeur van het museum... ook eigenaar te zijn van een kunstadviesbureau. Dat was niet gemeld in het jaarverslag over 2016 van het museum. Ze stapte als gevolg van de ophef in het belang van het museum op. De politie heeft op twee plaatsen in totaal 4000 kilo grondstof ontdekt voor het maken van speed. Een deel lag opgeslagen in Alphen aan de Rijn en een deel in het Gelderse Lunteren. In de loods in Lunteren lagen ook grondstoffen voor crystal meth. In Alphen aan de Rijn werd apparatuur gevonden voor het maken van de drugs. Twee twintigers uit de Alphen aan de Rijn zijn aangehouden als verdachten. Het weer vrij zonnig met af en toe wat sluierbewolking. Het is een graad of zeven. Vanavond en vannacht gaat het vriezen met kans op mist. Morgen opnieuw zonnig en ongeveer zeven graden. Verkeersinformatie van AMB Helinde de Geest. Er staat een file bij Utrecht op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn, 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten, want er zijn drie rijstroken dicht. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Gaat waarschijnlijk ongeveer tot 4 uur duren. En verder file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... bij Knopend Kleinpolderplein. Daar staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, want er is iemand onwel geworden.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 Kom echt tot rust op de unieke, drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed? Kies je met je ogen dicht. We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl. Deze offertaanvraag heb jij die ooit afgehandeld? staat nog op mijn lijstje. Deadline? 2011. Nooit meer verloren lied. Stroomlijn je sales traject met één handige online tool. Teamleader. Work smarter. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Teamleader. De alles-in-één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op teamleader.nl. Frankrijk? Uh, Italië? Griekenland? Nee. Maar aan de andere kant...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 Avro Trots. Hoe houd jij nou je kleren goed op kleur? Je broek is nu grijs-bruin, maar was ooit diepzwart. En dan dat witte t-shirt met die gele vlek in de oksels. Hoe los je dat op? Heb je daar handige tips en trucs voor? Doe je iets bij de was? Zijn er andere manieren om het te voorkomen? Te voorkomen dat je zijn kleur verliest? Laat het me weten. Ga naar Radar, de Facebookpagina. Of laat een berichtje achter op de Radio 1-app. Of via Twitter met hashtag Radar. Radar. Met Jan Mon. Jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Samara Kok is hier in de studio, huishouddeskundige, welkom. Dank je. Je schrijft columns over het huishouden in de Telegraaf. Je weet ook veel over wassen van kleding, gelukkig, daarom hebben we je gevraagd. Uh, ma maar even in het algemeen meteen, waar moet je vooral eigenlijk op letten als je kleding wast? Um, nou, eigenlijk moet je het gewoon niet te vaak wassen. En als je vraagt hoe behoud je de kleuren van ja. je kleding... zeg ik, gooi nou niet iedere keer die kleding in de was. Uh, wel als er vlekken zijn natuurlijk. Maar als het alleen maar een beetje uh, is gaan ruiken... dan kun je het beter even insprayen en uh, een paar uurtjes buiten hangen. En dan is het weer helemaal fris. Is het ook weer fris? Ja. ja. En als je dan toch wast, moet je er dan juist veel of weinig waspoeder bij doen? Precies genoeg. En dat, <laughs> oh, dat. Ja, ja, dat. En wat is ja. dat? Dat staat op de verpakking van het wasmiddel. Dan moet je even goed lezen. Dat is in hele kleine letters. Helaas. Ik denk altijd, die willen dat ik er heel veel bij doe. Dus nee. ik doe iets minder. Nee, dat willen ze niet. Nee? Nee, want oh. dan gaat je wasmiddel gaat schuimen. En um, dat blijft ook in de wasmachine zitten. En dan krijg je die vieze, oude, dode hondengeur in je wasmachine. Oh, dat is heel erg. Dat, is, als dat heet dat, ja. vetluis. Dat is ja. een, een bacterie die ontstaat als je te veel waspoeder of wasmiddel gebruikt. Er te weinig gebruik is ook niet goed. Want? Um, nou, dan, dan, kan, dan wordt het niet schoon. Dan wordt het, nou, het wordt nog wel schoon, maar... Um, de kalkdeeltjes in het water die slaan dan uh, neer op je was. En ook de uh, losgemaakte vuildeeltjes kunnen weer terugslaan op je was... als je niet voldoende wasmiddel hebt. Want het moet zich binden aan het wasmiddel en dan spoelt het weg. Precies uh, hoeveel wordt aangegeven dus. En hoe doe je het zelf eigenlijk? Hoe was je kleding In de wasmachine? Gewoon precies de juiste hoeveelheid erbij? Ja, ja en uh, ik moet een beetje rekenen, want ik heb een extra grote wastrommel. Dus ik moet dan ietsje extra omrekenen. En dat maken ze hier niet makkelijk. Maar er is geloof ik ook tegenwoordig een doseersysteem op de markt. Dat voor je doseert. Dat moet ik nog eens even uitzoeken hoe dat werkt. Want dat lijkt me ideaal. Of een gewone normale afmeting. Was al kopen natuurlijk. Ja, maar ik moet een heel basketbalteam erin kwijt. Naast mij zit Johannes Dolieslager van Radio Online. Johannes, wat voor tips heb jij nu al binnen? Van onze luisteraars om die kleur vooral goed te houden. Nou mensen geven vooral tips over wat je dan zou moeten gebruiken om het uh, mooier te, te maken. En echt ja, uh, bovenaan in die top 10 staat uh, azijn. Uh, dat wordt echt door heel veel mensen gebruikt. Uh, zelfs als wasverzachter. Uh, Jeanette schrijft ons dat uh, azijn goed is voor de machine. Goed is voor de kleuren en goed tegen vlekken. En van Hetty krijgen we de tip uh, dat je het beste een schepje baking soda kunt toevoegen. Baking soda? Ja, baking okay. soda. Dat ja. zit in zo'n bakje en dat kun je kopen volgens mij gewoon bij de super uh, en dat doet ze dus tegen die gele vlekken in witte shirts. En de moeder van Julia zweert bij gebitsreinigingstabletten. De tip van mijn moeder is om sterodent tabletten te gebruiken. Uh, en daar wordt de was stralend wit mee. Daar zijn goede ervaringen mee dat het uh, stralend wit... Uit de wasmachine komt. Julia, ja, ik, ik kijk een beetje verbaasd, maar ik zie ze maar, jij, jij vindt het. Jij kent het? Ik ken de tip. Ja, ja hoor. En um, hij werkt ook inderdaad. Uh, wat het doet is. Uh, het bubbelt uh, vlekken eruit. De dus steradent gaat uh, bruisen. Als ja. je je kunstgebit erin gooit. En ook als je je t-shirt erin gooit. Um, maar daar hebben ze tegenwoordig um, zuurstofbleekmiddel voor. Dat doet hetzelfde. De, en Aha. dat is speciaal voor de was. Maar het, het, het werkt net zo goed. Nou, dan kun je meteen je kunstgebied ook in de was gooien. Jij ja, kijkt mee naar alle vragen die nog binnen gaan komen. Tips die binnenkomen. Kijken of je die kent. En of ze volgens jou ook werken. Uh, u kunt ook nog tips doorgeven via Facebook en de Radio 1 heb. Dan spreek ik ze maar zo weer om half vier. Normaal wordt dit programma gepresenteerd door Misha Blok... maar die is nu in Zuid-Korea om daar verslag te doen van de Olympische Winterspelen... maar ook te kijken hoe de Koreaanse consument het doet. In het dagelijks leven van de consument is ze een beetje aan het uitzoeken. En vandaag neemt ze ons mee naar het kleinste kamertje, de wc... want die klinkt heel anders in Korea dan in Nederland. Je koopt iets bij de ene winkel en met het wisselgeld dat je krijgt... betaal je vervolgens de boodschappen bij een andere winkel. Niks aan de hand, denk je. Maar wat blijkt? Dat geld is vals. De bedrijfsleider komt erbij, net als de politie. En jij mag uitleggen wat je verkeerd hebt gedaan. Dat overkwam Frans Vlak uit Utrecht. En hem heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Vlak. Goedemiddag. Ja, U deed een tijdje geleden boodschappen bij de Lidl. U kreeg wisselgeld bij, eh, nadat u betaald had. En van dat wisselgeld kocht u even later iets bij de Jumbo. En toen ging het mis, hè? Nee, helemaal gelijk. Ik had bij de Lidl inderdaad mijn boodschappen gedaan. Met een briefje van 50 euro betaald. Ik had nog een klein beetje nodig. Dus ik kreeg twee briefjes van 20 retour. En wat kleingeld. Toen naar de Jumbo. En daar deed ik uh, met goed vertrouwen daar de boodschappen. En ik betaalde daar met 20 euro. En wat wilde het geval? Uh, de, daar controleerden ze de, het briefje. En ik kwam weer automatisch terug. Twee, drie keer. Toen zei ik nog tegen de dame, ik zei nou, vrouwtje, hou er rekening mee, ik heb ze net gemaakt. Ze zijn misschien nog ja. wat nat, doe het nog eens. Ja. Maar ook dat hield het niet. Ze zat er links met, uh, met een andere kassière ook daar liet ze even een papiertje proberen. En inderdaad, ook daar uh, gaf hij een negatief effect. Toen zei ze, ja, maar dan moet ik toch even de, de chefin erbij halen, meneer. Ik zei nou, vrouwtje, ik ben me nergens van bewust, dus laat me komen, gezelligheid kan geen tijd, ja. En die kwam erbij en uh, ja inderdaad vals. En toen viel zij en kreeg gelijk het mooie woord hoor. Dan ook nu moeten we het protocol volgen, meneer. Oh, en? Zodan, wat het ook mogen zijn. Ik, ik volg u dat, uh, Vertel dat vertel maar. Yeah. Nou, want toen moest ik, mee, euh, moest ik mee, laat ik het zo zeggen. ging allemaal in de meest gemoedelijke zin mee naar achteren, naar het kantoortje toe. Daar ook de, de manager er nog bij. En ja, toen werd dan de politie gebeld. Want dat was dan inderdaad iets wat in het protocol behoorde. Dus daar heb ik ook geen probleem mee. Maar gebeurde dat? Want, want u stond toen al in, in het. het uh, hallo meneer Vlak? In vier, vijf minuten was de politie er ook. Zonder zwaarlicht, zonder sirene, Dus dat ging schitterend. Meneer Vlak, hoort u mee? En toen, uh, ja, de agenten bij ook de zaak bekijken. En uh, ja, uh, vals, ja, dat kan hij ook niet zien. Het was ook niet te zien zo. totdat een van de kassières die er ook nog bij is, ja, meneer u kunt misschien, als u zo'n briefje hebt, kun je aan de randjes voelen of het echt is. Ik zeg, mevrouw, neemt u me nou niet kwalijk... ik ga het of niet als ik van u wisselgeld terugkrijg... aan de kassa staan en dan even voelen of er een randje aan zit op basis waarvan het misschien ja. geldig of ongeldig is. Ik ga nog één keer proberen of u me hoort. Hoort u mij, meneer Vlak? Ja, ja, ik hoor. Oh, u hoort mij wel. Oh, ge gelukkig. Want eventjes, want u, toen de politie kwam... stond u toen in het kantoortje al... Ja, was ik al in het kantoor. Oh, dus het was niet zo dat u in de winkel zeg maar dat het eruit nee, zag nee, nee. alsof u nou, gearresteerd werd. Dat is toch een rot idee, want uh, je komt daar uh, al jaren. Dus je kent er alle mensen. En dan op die manier dan naar achteren moet. Ja, dan is het toch een, uh, iets vervelends, hoor. Ja, nu, nu heeft u ons benaderd met dit verhaal. Waarom? Ja? Wat zegt u? Waarom? Wat wilde wat, wat wil u nou, graag? Ik heb u benaderd met het verhaal. Uh, ik heb ermee rondgelopen. Hoe moet je hiermee aan? Hoe kun je hier tegenweren? Hoe kun je dit, dit voorkomen of proberen te voorkomen? Ja, want zoals u zegt, je gaat niet ik zitten me, voelen. Als ik betaal, dan wordt mijn geld wat gecheckt of het safe is. Maar als ik het terugkrijg, moet ik me aannemen dat het goed is. En hieruit blijkt nou dat inderdaad het voorgevallen is dat het niet klopt. Wij gaan daar eens even vragen voorleggen aan iemand die daar deskundig in is. Meneer Vlak, dank voor uw verhaal. We gaan ook even kijken uh, of er andere reacties op dit verhaal zijn binnengekomen. Johannes Dolieslager, meer mensen die met dit probleem kampen? Ja, het komt wel vaker voor. We hebben onze achterbal gevraagd van ja, hoe vaak uh, hebben jullie hier nou mee te maken gehad? En daar kregen we echt best wel veel reacties op binnen. Um, zo kregen we het verhaal van meneer Munsters. Die uh, heeft een keer op de markt bij de groenteboer iets gekocht. Kreeg ook wisselgeld. Weer dat bekende briefje van 20 euro. En dat bleek dus vals te zijn. En toen niet ergens anders probeerde in te leveren. Nou, en Nardi, die was vorige week nog bij de plus. Uh, toen kreeg ze wat kleingeld als wisselgeld. En ze vond eigenlijk dat muntstuk van 2 euro al best wel dun. Nou, kwam ze thuis. Heeft ze die eens naast een ander muntstuk van 2 euro gelegd? En toen zei ze ja. Dat, dat klopt helemaal niet. Dat is veel te dun. Nou, weer terug geweest. En van de familie Kootstraak eh, kreeg ik ook nog een verhaal binnen. Zij eh, hebben op de markt in Frankrijk wel eens een briefje gekregen van 5 euro. Dat ook nep bleek te zijn. Maar zij zeggen van dat ze er wel veel wijzer door geworden zijn. Zo checken ze nu altijd het geld dat ze bij de kassa krijgen. En dat heeft zo zijn voordelen. Want het is ook al eens een keer gebeurd in Nederland dat zij een vals biljet kregen. Dat zag hij. Dat heeft hij meteen teruggegeven aan de kassamedewerker. Die nam dat ook sportief op, nam meteen het biljet mee terug. Hij kreeg een ander biljet en de winkel heeft dat verder allemaal afgehandeld, dat uh, valse briefje. Het loont als je oplet, maar ja, waar moet je allemaal precies op letten? In de studio zit meester Sander Arts van Single Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben net het verhaal van meneer Vlak gehoord. Uh, ja, hij had dus op moeten letten, maar ja, Waar gaat hij dan op moeten letten? Ja, een bekend verhaal uh, eigenlijk. Je, ik hoorde het net al, het komt vaker voor in mijn praktijk. Heb ik ook veel van dat soort zaken lopen. De afgelopen jaren. Uh, waar moet je op letten? Ja, ik denk dat de basis is dat je erop moet letten. Uh, wat, wat heel veel mensen doen, die vertrouwen op geld. Die krijgen geld van mensen. Uh, het gaat allemaal vertrouwen. Het betalingsverkeer gaat op vertrouwen. En die controleren dan niet. Aan de ene kant is het heel begrijpelijk. Want je wilt nogmaals je vertrouwt erop. Maar eigenlijk zou je zo moeten aanleren dat je het wel controleert. En ik hoorde net al van een of andere luisteraar. Die ook zei van nou ik heb er veel van geleerd. Ik denk dat je dat eigenlijk moet doen. Je kan de fout niet bij jezelf gaan neerleggen. Want het is niet altijd te zien. Het is soms slecht nagemaakt. Soms goed nagemaakt. Maar begin eens te kijken naar een paar echtheidskenmerken. Zoals? Nou zoals het watermerk. Als je een briefje tegen het licht houdt. Gewoon licht. Nog ineens een UV lamp. Dan kan je gewoon al het watermerk zien opkomen. Er zit een soort uh, kleurdraad in uh, die je kan zien als je het in het licht doet met een getalletje erop. En als je het per kantelt hè, van, van bijvoorbeeld de, de 50 euro, dan zie je de, de 50 zie je van blauw. Uh, donker naar licht zie je die verkleuren. Ja. Nou, Dat is eigenlijk best wel moeilijk na te maken. Dan heb je al goede valse munten zorg, maar het merendeel kan ik u zeggen, zijn echt de, de hobbyisten thuis die, die wat kleurenpapieren uh, in de printer doen. En, en, en het direct eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. ja. dus ja. Uh, overigens de Nederlandse bank heeft daar ook informatie over, hoor. want op internet kan je op de Nederlandse bank site kijken en die geven heel veel uitleg over hoe je het kan herkennen ja. of iets echt is. Goed, dus dat is sowieso een handige tip. Maar, maar in dit geval werd de politie erbij gehaald. Ja. Dat is wel een gebruikelijke procedure? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk wel een gebruikelijke procedure. Uh, um, ik merk, merk dat vaker. Ik vind niet dat het altijd een goede procedure is, overigens. Uh, als iemand zo, zo betaalt, he, dan is hij eigenlijk verdachte van een straalbaar feit. Want hij geeft vals geld uit. Dat betekent niet dat hij schuldig is. Helemaal niet, maar dan, dan, dan moet dat uitgezocht worden. En uh, wat je dan vaak merkt, is dat de supermarkt dan zegt... nou, dan volgen een protocol, uh, we gaan dan de politie bellen... En, en die moet het maar uitzoeken. Ja, het ziet er wel meteen inderdaad bijna crimineel uit natuurlijk. Ja, je... en ik vind dat eigenlijk vind ik, vind ik best wel goed... Omdat het om de aandacht te brengen dat dat misschien niet een goed protocol is. Want uh, heel veel mensen betalen met geld. Uh, het merendeel is gewoon zo onschuldig als wat. Ja. Uh, uh, maar wat en, zou je dan moeten doen? Nou ja, ik zou me wel kunnen voorstellen... dat je bijvoorbeeld als supermarkt zegt... nou, wij nemen dat geld in. Uh, we noteren de gegevens, legitimatiebewijs met iedereen bij zich. En, en we doen een melding met de politie... en die neemt contact met u op om dat rustig uit te zoeken. In ja. plaats van gelijk die hele poespas naar voren te brengen... En, en, en, en politie te laten komen en toestanden. Want dat is juist dat, dat, dat criminaliserende wat mensen zo... Gebeurt het veel, dat u weet? Ja, dat gebeurt, gebeurt uh, ja? met enige regelmaat. Wat is dus veel, maar in mijn, in, dat gebeurt er echt wel. Vals geld gebeurt veel, Ik geloof Dat er per jaar ongeveer 50.000 biljetten in beslag worden genomen in Nederland, dus dat kan je wel zien. Dat is niet allemaal in de supermarkt, hoor, zijn ook grote partijen links en rechts. Ja. Maar goed, in de supermarkt gebeurt dit veel. Hè. Ik heb ook best wel wat. wat heb je de jongeren, zeg ik vaak, die dan uh, als schijntje de, tussen aanlegstekens het inkopen dan kunnen ze voor 5 euro een briefje kopen van 50 of meerdere en die gaan dan, als ze avonds uitgaan, gaan ze in de kroeg die briefjes uitgeven. Heel gevaarlijk, want dan heb je echt een groot probleem. Want? Nou, de straffen die die jongens krijgen, die zijn er niet. Uh, niet nee, wat zijn de om. straffen dan? Nou goed, de straffen in de praktijk zijn altijd de andere straffen die in het webboek staan, zeg ik altijd maar. Maar als dit soort jongens er een schijntje uithalen tussen aanleidingstekens... en, en wat brief proberen te, nou, dan zit je, zit je toch zeker wel uh, te denken aan werkstraf van 80 tot 120 uur. Uh, Zo. En, en als het in een grotere schaal gaat plaatsvinden, dan zit je echt in een gevangenisstraf te denken. Dus Geldboetes ook? Best. Nou, dat vind je, vind je weinig. Het kan, uh, bij de eerste keer gebeurt dat wel, maar. Uh, het hangt er een beetje vanaf. Geld zie je eigenlijk alleen in gevallen... als mensen een, een billet krijgen. Mm -hmm. uh, vervolgens in te goede trouw. En dan denken, nou verdorie, ik zit met een vals billet. Ik wil mijn schade beperken. En dan ga ik het toch maar een keer uitgeven. En had Lidl hier eigenlijk uh, dit moeten voorkomen? De, de, he, de waar waar uh, deze meneer dat vals geld gekregen heeft? Nou ja, dat, dat wordt moeten vind ik altijd zwaar. Kijk, we moeten met ons allen ons best doen... om het vals geld uit de circulatie te halen. En ik denk dat de Lidl daar ook wel een verantwoordelijkheid in heeft... Uh, om dat te doen... Uh, um, ja, wat, wat ik denk... Wat je vaak ziet is dat die briefjes van 20 niet gecontroleerd worden. He, dan gaan ze naar de hogere cupures, naar de 50 of de 100 of de 500. Maar ja, het merendeel van de valse biljetten in Nederland... zit juist in de 20 en de 50 euro mm. Dus ja, goed, het, het was verstandig geweest denk ik van de Lidl... om in ieder geval ook die biljetten wat beter te controleren. We hebben natuurlijk Lidl ook om een reactie gevraagd. Uh, zij laten weten dat niet alle supermarkten van Lidl in Nederland... zijn uitgerust met zo'n controleapparaat. Mm -hmm. Wel wordt het personeel getraind om vals geld te ontdekken. En is elke kassa uitgerust met een detectiepen waarmee je gekeken kan worden of dat geld vals is. Ze betreuren wel dat dit gebeurd is. Willen meneer Vlak ook graag tegemoet te komen. En dan hebben we natuurlijk ook nog even met de Jumbo gebeld... waar meneer Vlak dat uit wilde geven, want daar werd, he, daar werd het vals geld ontdekt. En zij laten weten dat hun kassières zijn geïnstrueerd... om vals geld te herkennen, gebeurde daar ook. Wanneer blijkt dat een klant al dan niet bewust met vals geld betaalt... stellen ze hem of haar in staat om alsnog met een wettig betaalmiddel te betalen... en daarna wordt bij de politie melding gedaan. Gebruikelijke procedure. Ja, dat is wat ik net eigenlijk ook al zei. Hè, dat, maar goed, uh, ik heb toch een beetje idee dat het nu een beetje... Bij de, uh, bij de politie wordt neergelegd. En de, politie, of de supermarkt zegt van nou... Uh, wij bellen de politie, dat is ons protocol. Uh, dan zijn wij, wij onze handen ervan af. Ja, en ja. ja, ze kunnen het anders doen, zoals u zei. Ja, nou ja zo'n controleapparaatje, dat vind ik een beetje een, een bijzonder verhaal. Want zo'n controleapparaat, uh, die zijn echt niet zo duur. Ik bedoel, hmm. als particulier kan je ze voor tussen de 20 en de 50 euro kopen bij bol.com. Dus? Dat dus, zijn dus niet de meest professionele, maar... Zorg dat ze overal moeilijk is staan, niet. Ja. Dank, Sander Arts van ja, Singapore. Advocaten. En wil je nou alles teruglezen, want er kwam natuurlijk heel veel voorbij... over valse munterij en de hele verklaring van Lidl en Jumbo zien... ga dan naar de site van Radar. Zetten wij nu de douche aan. Want Sabine van Dijk gaat hem uitreiken, de douche. Wij hebben een bed gekocht bij uh, Alphabet. En dat waren hele mooie M-line-matrassen die zeer lekker lagen. Het probleem wat ik alleen had, is dat ik heel erg uh, zweet op dat matras... Nou, ik heb geprobeerd uh, of het nog beter werd. Alphabet had een slaapgarantie van 90 dagen. En op het allerlaatste moment heb ik me toch gemeld uh, dat ik dat probleem had. Ondanks dat ik echt wel heel erg lekker mag. Toen hebben we allemaal verschillende hoese, speciale hoesen gekregen. Of dan het zweten minder werd. Helaas was dat niet het geval. Nou, ik heb een aantal maanden dat allemaal uitgeprobeerd. En toen heb ik het er eigenlijk een beetje bij laten zitten... Maar na een jaar had ik eigenlijk toch spijt... want ik denk, moet ik nu nog tien jaar uh, zweten op dit matras? En ik dacht, dat gaat hem niet worden. Dus na een jaar hebben we ons toch weer gemeld. Dus Alphabet heeft zich uh, gemeld uh, bij M-Line... of het matras uh, teruggenomen kon worden, maar dat deden ze niet. Uh, Alphabet heeft mij gewoon een heel ander nieuw matras geschonken... waar we niks voor hoefden te betalen. Dan hebben ze ons ook nog een eenpersoons tijk geschonken... zodat we het matras op het bed van mijn zoontje konden gebruiken... en dat alles geheel kosteloos. Ze hebben echt het motto van al mijn klanten slapen lekker. Nou, dat is ook echt zo. En daarom reik ik de warme douche uit aan Alphabet in warme Veer. En dan gaan we nu douchen met a Beautiful Day van U2... want met het nieuwe matras zijn alle dagen weer mooi.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 Breakfast line. ULFD, zo heet het, U2. Het is de warme douche voor alfabet in warme veer. Wil jij nou ook een douche uitreiken, warm of koud? Kan natuurlijk ook. Ga dan naar radar.afrotros.nl Misha Blok dus in Zuid-Korea, om daar verslag te doen... van de Olympische Winterspelen, maar ze duikt ook in het dagelijks leven... van de Koreaanse consument. Vandaag neemt ze ons dus mee naar het kleinste kamertje, de wc. Koreanen verschillen in vele opzichten van Nederlanders. Ze werken net iets harder, hebben maar vijf vakantiedagen per jaar. Ze eten net iets vaker rijst, zo'n drie keer per dag, met kimchi. En de kinderen hebben iets langere schooldagen, namelijk tot tien uur avonds. Ook het wc-gedrag van Koreanen is anders... En dat komt vooral door het type wc waar ze hier op plaatsnemen. Nou, dat Het is niet zo'n wc zoals in Nederland met één doorspoelknop. Nee, wc's zijn hier high-tech apparaten... waarbij je, zeker als buitenlandse toerist... eerst uitgebreid het menu eventjes moet doornemen... om te weten welk knopje waarvoor bedoeld is. En dat is best lastig, zeker als je geen Koreaans spreekt. Ja, deze wc's vind je bij de Koreanen thuis, in restaurants, in openbare gelegenheden... en ja, ook hier in mijn eigen hotelkamer. Ja, op het deksel van de wc een sticker met waarschuwingen zoals... Kijk uit, in de winter kan de wc-bril koud zijn. Haal de stekker eruit als je hem wilt schoonmaken... en vind je goede positie op de wc. Maar wat dan die goede positie is, dat staat er niet bij. En als je dan op de wc zit, dan zie je aan de rechterkant een heel menu... Allereerst een knopje met daarop een tekeningetje met billen en een fonteintje eronder. Het schoonmaken van de billen na de grote boodschap. Dan zie je een tekeningetje met een soort van lampachtig iets ook met een fonteintje erbij. Dat zal het bidet zijn. Dan is er een kitsfunctie. Nou, dan heb je ook nog de turbostand, de autostand, de waterdruk kun je aanpassen. En natuurlijk kun je ook de temperatuur van de wc-bril instellen. En de dry functie Je billen worden natuurlijk ontzettend nat met al die waterstralen. De druppels zitten ook echt overal op de wc-bril. Dus dan is het goed droog, is heel belangrijk. Dus zo klinkt de droogfunctie. Een soort van ingebouwde föhn in die wc. En dit duurt ook wel eventjes, want het is toch... Best nat geworden allemaal en voordat dat helemaal droog geblazen is, tot slot de gewone doorspoelknop. Die zit gewoon aan de zijkant. <lacht> dat klinkt heel erg vertrouwd en heel Nederlands. En op straat kom ik een Koreaanse man tegen. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Mag ik je wat vragen over je wc? Of is dat te persoonlijk? Ik vind het wel een beetje een taboe, maar ik zal proberen om antwoord te geven. Wat voor wc heb jij thuis? Ik heb een wc met verschillende knopjes. In Korea is het echt heel normaal om een bidet te hebben. Dus zo'n wc met verschillende functies. En die kun je kopen, maar als dat te duur is kun je hem ook gewoon leasen, huren eigenlijk. Wat is jouw favoriete knopje? Oh, heb een Kijk met verschillende Oh ja. De... <laughs> <laughs> ja, ja. Nou, hij is wel heel erg openhartig, want hij zegt... Uh, mijn favoriete knopje is dat knopje wat ervoor zorgt... dat er een extra waterstraal tussen mijn billen gaat. <laughs> waardoor ik extra schone billen heb. <laughs> ik kan me wel voorstellen dat als je zo'n wc hebt... met al die knopjes en al die functies... Dat je ook langer naar de wc gaat. Brengen jullie ook veel meer tijd door op de wc. Oh, kun je hem Ja, natuurlijk breng ik dan meer tijd door op de wc. Een knopje waarmee je ervoor kan zorgen dat er warme lucht uit de wc komt, zodat alles droog wordt. Ja, en dat duurt wel eventjes. Nederlanders hebben maar één knop, doorspoelen. Wij maken onze billen dus niet helemaal met een waterstraal schoon. Wat vind je ervan dat we dat niet doen? Oh, is in ik, maar... ik vind Nederlanders niet vies. Maar ik vind Koreanen wel wat schoner. Daar <laughs> moeten ze ook wel een beetje om lachen. Kom zo niet Heel diplomatiek antwoord, Michel Blok. Volgende week is het natuurlijk ook nog in Korea. En ook dan hoor je weer wat haar daar opvalt. Hoe houd je je kleren goed op kleur? Hoe voorkom je dat die mooie zwarte broek toch faal en grijs wordt? En hoe haal je bijvoorbeeld gele vlek uit je witte t-shirt? Deel je ervaringen, tips of stel vragen aan Samara Kok... huishouddeskundige hier in de studio... via de Radar Facebookpagina en de Radio 1-app. Op Twitter praat je mee via hashtag Radar. Johannes, uh, jij hebt reacties binnengekregen. Gaan we zo direct van je horen. Maar eerst gaan we naar het... Uh, nee, gaan we niet eerst naar het nieuws... Oh wel, Johannes, je mag wel. Nee, ja. Ik denk, we zijn er aan het nieuws toe. Maar de, de, we moeten even blijven luisteren, krijgt u zo. Johannes, wat voor reacties hebben we binnen? Uh, nou ja, laat ik dan even inzoomen op de reacties die je krijgt uh, uh, over de zwarte was. Um, Ilona, die wast haar uh, kleren altijd met een wasmiddel... dat speciaal voor zwarte kleuren is. Uh, en voordat ze ze de eerste keer aantrekt... dan spoelt ze ze nog eventjes met azijn. Want ze zegt, ja, dan blijven die kleuren langer goed. Nou, en Elsie heeft zich erbij neergelegd... dat haar zwarte was niet zwart wil blijven. Uh, zij zegt, gewoon ja, zwart is niet zwarte... Zij dus zegt in het voorjaar gooi ik alle zwarte kleren bij elkaar in de wasmachine en verf ik ze opnieuw zwart. En Marie die houdt haar zwarte kleding op kleur met drie kopjes sterke koffie. He? Je gooit er drie kopjes koffie bij, je doet er geen was bij en je draait je wasmachine op ongeveer 40 graden, wat je zelf het liefst doet. En dat is het drie kopjes koffie naar nou, Samara ja jij was net ook al niet verbaasd nu ook niet nou ik, nee deze kende ik toch niet maar ik vraag niet. me af hoe die was ruikt als die uit de machine komt nou, koffie ja denk ik lijkt me toch minder ja dat zwarte want uh, de, Els zegt ja dat is gewoon niet te doen je kan niet zwart houden klopt dat nou op den duur zal ieder zwart kledingstuk faal worden. En dat heeft ook gewoon te maken met de wrijving... en de vezeltjes die dan gaan slijten. Ja. Maar met een zwart wasmiddel... en die zijn er inderdaad speciaal voor bedoeld. Dat scheelt wel. Het scheelt enorm. Binnenste buiten wassen helpt ook. En niet te vaak wassen, ja, ik blijf het zeggen. Zo direct. Tien voor vier. Gaan we erover door. Deze week viel dus op de mat. De blauwe, blauwe brieven van de Belastingdienst met de mededeling dat u vanaf 1 maart weer aangifte moet doen. En wij hebben ook weer gevraagd welke vragen u hebt over de aangifte. Gaan we zo direct allemaal voorleggen aan een belastingexpert. Naar het NOS nieuws. NPO Radio 1. Lieselot Thomas. De Russische minister Lavrov van buitenlandse zaken noemt de aanklacht over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen gewauwel. Lavrov zegt dat hij eerst feiten wil zien. Gisteren werd bekend dat de FBI een aanklacht heeft ingediend... tegen 13 Russen en 3 Russische bedrijven... die een informatieoorlog zouden hebben gevoerd via sociale media. Turkije roept de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland op het matje... omdat de meerderheid van de Tweede Kamer... de massamoord op Armeniërs wil erkennen als genocide meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. ChristenUnie-Kamerlid voor de wind wil... dat de regeringspartijen zich er officieel over uitspreken... en dat is tegen het zere been van Turkije. Piloten van Transavia gaan staken... omdat de luchtvaartmaatschappij in de CAO-onderhandelingen... niet ingaat op het eindbod van de vakbond... Dat zegt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Onduidelijk is nog wanneer en hoe lang de piloten het werk gaan neerleggen. En de politie heeft op twee plaatsen in totaal 4000 kilo grondstof ontdekt voor het maken van speed. Een deel lag opgeslagen in Alfa aan de Rijn en een deel in het Gelderse Lunteren. Twee twintigers uit Alfa aan de Rijn zijn aangehouden als verdachten. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is in een Olympic Dongeolympic. Olympisch nieuws met Geo Olympics. Op haar laatste olympische toernooi schopte Jorien Ter Mosse tot de finale op de 1500 meter. Daarin werd ze vijfde. Sebastian Timmerman, kwam ze eigenlijk in de buurt van de medailles? Ja, dat uh, kwam ze zeker wel. Ze reed zoals ze de finale 1500 meter moest rijden. Vol initiatief. Ter Mosse heeft weinig individuele races gereden dit seizoen op de korte baan. Ja, en dan kun je maar beter wegblijven uit dat geduw en getrek... daar achter die koppositie. Maar... Zo eerlijk moet je ook zijn. Op anderhalve ronde voor het einde was de energie op bij Termors. Ze zakte terug naar de vijfde plaats in de finale die met grote voorsprong wordt gewonnen door Min Jong Choi uit Korea. Termors mag trots zijn op haar prestatie van vandaag. Het was haar laatste individuele afstand als soorttrekker. Ze rijdt dinsdag nog wel mee in de B-finale op de aflossing. En vanaf dat moment gaat ze zich helemaal concentreren op de lange baan. Susanne Schulting werd tiende op de 1500 meter. Bij de mannen waren er geen Nederlanders in de finale. Itzak de Laat en Shinky Knecht stranden in de kwartfinales. En dat was een grote domper. Met name de uitschakeling van Knecht. Hij ging eruit na een inhaalmanoeuvre op de Amerikaan John Henry Kruger... die volgens de juryleden niet correct verliep. Diezelfde Kruger, die meetrainde afgelopen zomer met de Nederlandse ploeg... grijpt vervolgens verrassend zilver. Het goud gaat naar de Canadees Samuel Girard en de Koreaanse wereldkampioen Seo moet genoegen nemen met het bron. Met een glimlach van oor tot oor heeft Esmee Visser vandaag de gouden medaille in ontvangst genomen. Ze won gisteren de 5000 meter, maar ze miste nog bijna die hele ceremonie vandaag door vertraging. Eerst in de file en vervolgens uh, was de chauffeur gewoon verdwaald. Dus we hebben gewoon steeds heen en weer gereden en op een gegeven moment ging ik zelf maar Google Maps erbij pakken. En heb ik gezegd, ja we moeten de andere kant op, maar... Nou, nah, hij wou niet. Ik heb twee uur in de auto gezeten voor een stuk waar het over 30 minuten kon. Dus. Geen <laughs> paniek van, van hé, hey, ik moet daar zijn. Uh, nou. Nee, ik, ja, ik kan er toch niet zoveel aan doen. Maar uiteindelijk kon ze de medaille dus gelukkig wel ophalen. En dan Kimberly Bos, de Nederlandse skeletonster. Die heeft haar debuut op de Spelen afgesloten met een achtste plek. Het goud ging naar de Britse Lizzie Jarnold. Voor Bos was het haar olympische debuut. Na de eerste dag stond ze nog negende. En na de twee runs van vandaag schoof ze nog een plekje op. Een prima resultaat dus voor haar. Nadar. Jan Mon. Jouw consumentenprogramma op NBO Radio 1. Zometeen in de belofte. Cervero lanceert de nieuwe appelmoes. 100% appels verder zit er helemaal niets anders in. Heel gezond dus. Het is puur fruit. Geen verdere toevoegingen en dergelijke. Is het eigenlijk hetzelfde als een appel in een potje. Het is weer die periode van het jaar, de tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Krijg je geld terug, moet je geld bijbetalen, zijn er aftrekposten... waar je nog gebruik van kan maken, daar gaan we het over hebben. Met Jan van Es, goedemiddag. goedemiddag. Fiscalist bij Duit Fiscalisten. Helpt consumenten met hun belastingaangifte. Zullen we met wat praktische informatie beginnen? Want uh, zelf heb ik dus al een brief gekregen via mijn mijnoverheid.nl... dat ik aangifte moet doen. Krijgt iedereen die? Ja, iedereen krijgt die in zijn berichtenbox als die geactiveerd is en daarnaast ook nog op papier. Um, de belastingdienst wil nog niet helemaal afstappen van uh, de papieren post. En um, mensen die uh, weten dat ze belasting moeten betalen, die krijgen, uh, maar geen brief hebben, die moeten alsnog ook zelf aangifte doen. Ja, ja je moet niet denken als ik geen brief krijg, nee. hoef ik uh, geen aangifte te doen. Nee. Uh, en, maar het kan ook zijn dat je geen aangifte hoeft te doen, toch? Klopt. Als, uh, als je bijvoorbeeld alleen in nooddienst bent en uh, er wordt belasting ingehouden op je loon, dan uh, ja, heb je voldoende belasting betaald en komt je... er niets uit je aangifte. Nee. Tenzij je aftrekposten hebt. Dan... Vanaf 1 maart uh, kun je aangifte doen tot, ja, tot 1 mei. En, uh, ja, en is, als je dat niet waar. gedaan hebt voor 1 mei? Um, dan kun je nog uitstel vragen. Dan moet je dat wel voor 1 mei doen? Dan uh, kun je uitstel zelf vragen tot 1 september. Als je dat via een adviseur doet, kun je zelfs tot 1 mei. 2019 uitstelvragen. Zo, dat is een hele tijd. Er staat tegenwoordig, trouwens, zeker als je digitaal doet. of juist als je digitaal doet, een hoop vooraf ingevuld al op je aangifte. Kun je dat ook klakkeloos aannemen als correct? Nee, zou ik niet doen. Er zitten fouten in. Er is ook informatie die bij de belasting niet bekend is. Zo kan het voorkomen dat je een lening hebt afgesloten. voor de verbouwing van je huis. Wat geen hypotheek is. Dan neemt de belastingdienst die op in de voor ingevulde aangifte. Maar niet altijd in de juiste uh, kolom. En er komen ook mensen bij ons. Die met de aangifte van de, de afgelopen jaren komen. En waar, waarin blijkt dat. Bijvoorbeeld een, uh, een verhuurd bedrijfspand. Uh, voor de WUZ-waarde. Die veel te hoog is in de aangifte staat. Waarbij we dan. ...nog wat, wat geld terug kunnen halen voor die mensen. Aha, ja, ja, en een fout eenmaal gemaakt blijft er misschien ook wel... ...al die jaren daarna instaan ja, als je mezelf niet corrigeert. dat loopt ja. gewoon door. Ja. Ja. Ja. Ja. Johannes Dolieslagen, Radar Online. Wat voor vragen komen er binnen? Ja, nou, ik heb, wij hebben dus de mensen gevraagd van... Uh, ...waar loop je nou tegenaan? Want we dachten, we maken een soort van Q&A van vanmiddag. Stuur je vragen in en uh, dan gaat Jan van Esti zo meteen beantwoorden. Uh, en waar er vooral heel veel vragen over binnenkwamen... ...waren de aftrekposten. Uh, zoals Anneke, die wil heel graag weten... ...welke zorgkosten je kan aftrekken. Ik had een vraag of ik een belastingformulier kan invullen... omdat ik nogal onkosten heb met mijn uh, medicijnen... die niet in de basisverzekering zijn... en of ik die kan aftrekken van de belasting. Dat is Anneke. Eh, ik begrijp dat ze eh, alleen AOW heeft. Eh, ze heeft blijkbaar wel kosten aan medicijnen die niet in het basispakket zitten. Kan ze dat aftrekken? Die kan ze aftrekken als die medicijnen zijn voorgeschreven door een arts. Um, ziekte... Het is niet zo dat je allerlei alternatieve dingen... die niet uh, nee, zeg maar daar, erkend zijn, uh, dat je die allemaal af kan trekken? Nee, nee het moet echt wel om uh, medicijnen gaan... Die, die voorgeschreven zijn door een arts. En, uh, ziektekosten zijn aftrekbaar. Daarvoor geldt wel een drempel. Die is uh, 1,65% van je inkomen... Uh, in de meeste gevallen er zit wat staffel in. Uh, op het moment dat je daar boven zit, is het meerdere boven de drempel aftrekbaar. En daarbij moet je dus alle ziektekosten samen tellen. Ook uh, reiskosten, tandarts, kosten die niet vergoed zijn. Uh. Als, als je met de trein naar de dokter moet, bewijs van spreken, dan ja. kun je dat. Dus dat of met de auto. Dat kan wel degelijk de moeite lonen om, uh, om te ja. kijken of je boven die drempel komt. Ja, en wat vaak nog wel de verwarring is: uh, voor die reiskosten geldt geen 19 cent per kilometer, dat geldt gewoon de werkelijke kosten. Aha, kijk. Dus dat kan wel. Gewoon even uitzoeken, uh, Anneke... of je boven die, uh, boven die grens komt. Uh, over aftrekposten gesproken. Iemand die zich alter ego noemt... heeft ons een appje gestuurd over een lening. Heeft ze afgesloten voor haar auto. Kan ze die aftrekken? Uh, nee. Tenminste, niet. de rente op die lening is niet aftrekbaar. Dat geldt alleen voor uh, leningen voor een woning. Um, het is wel een schuld die meegenomen mag worden in box 3... als aftrekpost op het vermogen. Dus het verlaagt wel je... ...vermogen waarover je belasting betaalt. Um, maar, maar niet zijn, aftrekbaar van je inkomen? Niet aftrekbaar van je inkomen, tenzij je een onderneming hebt... ...waar die, waar die auto in gebruikt, dan is het een ander verhaal. Maar... Ja. Mensen die uh, geld geven aan goede doelen, is daar een speciale regeling voor? Ja, daar is een speciale regeling voor. Um, giften zijn aftrekbaar, uh, wel ook weer met een drempel van 1% van je inkomen. Uh, en de gift moet je doen aan een algemeen nutbeogende instelling. Dat is een uh, door de belastingdienst goedgekeurd goed doel. En als je dan dus boven... als ik denk, ik vind mijn buurman een goed doel, maar dat geldt niet? Dat gaat niet goed, nee. Okay. nee. Um, en uh, ja, als je boven die drempel zit, dan is ook weer het meerdere aftrekbaar. En die drempel geldt niet op het moment dat je met het goede doel afspreekt. Ik ga, leg nu vast dat ik voor vijf jaar elk jaar een gif doe. Dan, dan heb je helemaal geen drempel. Dan is het, vanaf de eerste euro is het aftrekbaar. Maar dat moet dan ook wel weer aan een algemeen nut beoogende instelling zijn? Dat wel, maar mag ook maar aan een sportvereniging. Ah, nou Dat ja, is ook een algemeen nutboogende instelling eigenlijk, ja, het toch? Het niet als algemeen nutboogende instelling... Oh. maar voor die periodieke gift dus die je vastlegt... Uh, is, is de kring van uh, begiftigde uitgebreider. Uh, en dan, dan mag je dus ook zoveel geven als je wil? Uh, ja, maximaal 10% van je inkomen. Ah, 10%. Ja. Ja. Best, dat, dat, dat, dat is heel veel, ja, vind ja. Ja. ik. In ja. ieder geval. Het kan natuurlijk zijn dat je, zeker als je ZZP'er bent... wat je tegenwoordig veel hebt, het ene jaar veel meer verdient... dan het andere jaar. Mieke ja. vraagt, kun je dan middelen... Ja, dat kan. Dat is een term die u kent, neem ik aan. Ja, uh, hoe, hoe werkt ik? dat? Middeling is een uh, regeling die, die in de wet staat. Je kunt aan de belastingdienst zoeken om het inkomen over drie jaar uh, samen te tellen... en over drie jaar uit te spreiden. En dan opnieuw de belasting te berekenen. En als je dan lager uitkomt dan wat je al betaald had in die jaren... dan uh, krijg je dat terug. Daar zit ook weer een drempel aan van 545 euro. Dus alleen als het meer is dan 545 euro, krijg je dat meer krijg je weer, het krijg je het terug. Ja. Ja, ja. En drie jaar is het maximaal aantal jaren dat je... Ja. Ja, je mag het over drie jaar en ja, je mag wel de eerste drie jaar en dan de volgende drie jaar zou je ook weer mogen middelen. Je mag niet één jaar en twee verzoeken meenemen. Dus als je in één jaar een gouden handdruk krijgt, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, dat je ineens meer geld hebt, dan ja. kan het lonen om om te middelen. Ja. Uh, inderdaad, bij een gouden handdruk uh, kan ook bij uh, grote aftrekposten, boete rente van hypotheek. Je um, uh, eerste baan. Dat je de eerste de jaren daarvoor student bent geweest en weinig inkomen hebt gehad, kan het ook lonend zijn. Um, ja. Wat is nou een tip die jij geeft als mensen vragen hoe kan ik nou uh, geld besparen bij die aangifte? Um, kijk, bij elke post die je een jaar heeft invult, even goed van um, zitten hier voor mij bijzonderheden aan? En daarnaast ook. Um, Kijk naar de, de heffingskortingen. Dat is een, uh, ja, een belastingkorting die steeds meer inkomensafhankelijk wordt. En het zijn vinkjes in de aangifte die je moet aangeven of je daar recht op hebt. Uh, kijk heel goed van voldoen ik aan die voorwaarden en heb ik daar recht op. Want het kan gewoon veel belasting schelen. Ja, over heffingskorting gesproken. We hebben een vraag van Gerry over loonheffingskorting. Ik heb uh, drie inkomens. Uh, een pensioeninkomen, een AOW-inkomen en een uh, lijfrentebonus. Nu pas ik op geen van beide looninkomens pas ik de, niet de loonheffingskorting toe. En toch moet ik uh, bijna 500 euro uh, aan uh, de belasting betalen. Wat gebeurt er als ik op een van de hoogste, bijvoorbeeld het hoogste loon, wel de loonheffingskorting zou toepassen? Moet ik dan meer belasting betalen of minder? Ja, hoe zit dat? Ja, uh, nee. Op het moment dat zij de, de loonheffingskorting. Zo laten toepassen, zou ze achteraf nog meer belasting moeten bijbetalen. En dat komt door de, de inkomensafhankelijkheid van die heffingskortingen waar ik net over had. En dat, is, dat komen we heel veel tegen. En het, soms gaat het echt om duizenden euro's die mensen moeten bijbetalen. Wat eigenlijk ook niet uit te leggen is aan die mensen. Omdat het, uh, het systeem zo uh, ingewikkeld in elkaar zit met die inkomensafhankelijkheid. Nou, ja, bijbetalen is natuurlijk vervelend. Je kan er misschien ook verkiezen om dan maar geen loonheffingskorting uh, te ja, dat doen. Heeft, heeft, heeft zij gedaan, begrijp ik. Ja. Um, uh, maar dan nog kan er een bij te betalen bedrag uitkomen. En ja, dan ja. is het wel aan te raden om, als je dat het ene jaar weet... om dan voor het volgende jaar alvast een voorlopige aanslag aan te vragen... zodat je geen verrassing achteraf krijgt. Precies. Uh, ik ga even naar Johannes weer. Johannes Dolieslager, nog reacties? Ja, er zijn, uh, ik krijg ook wat tips binnen van mensen. Die zeggen vooral van, um, ga bijvoorbeeld eens naar de vakbond toe... als je die uh, aangifte moet invullen. Daar zitten vaak mensen die je daar wel mee willen helpen. Ik weet zelf dat ook bijvoorbeeld kerken dat ook doen. Uh, daar kun je vaak ook terecht om uh, uh, geholpen daarmee te worden. Uh, er zijn ook... Ook heel veel mensen die zeggen juist van ja, neem die belastingadviseur in de arm. Die zeggen dan van ja, dat kost wel een beetje geld. Maar als het goed is, verdien je dat toch weer terug met uh, zijn expertise. En uh, Marianne die zegt dat ze uh, heel veel belasting betaalt... terwijl ze AOW en een klein pensioen heeft. En ze zegt dat ze helemaal niks kan aftrekken. Dat vind ik toch een beetje gek. Dan zou je zeggen, er moet toch wel iets af te Nou, trekken, bijvoorbeeld Jan van Nes, die ziektekosten waar we het net over hadden. Ziektekosten zou ik inderdaad goed naar kijken. En uh, giften, uh, ja. Het kan wel dus. Ja. Goed kijken. En nog een vraag van Marjolein. Beste Radar, kun je als, als zijde getrouwd nooit meer apart aangifte belasting doen? Jan van Es. Um, op het moment dat, um, dat mensen gehuwd zijn en op hetzelfde adres wonen... dan doen ze verplicht samen aangifte omdat ze fiscaal partner zijn. Uh, dus dan doe je, ben je verplicht om samen aangifte te doen. Dan uh, kun je het niet meer apart doen. Dan kun je het niet meer apart doen. Het voordeel is dat je inkomen en aftrekposten dan ook kunt verdelen... Ah, ja, dus kijken uh, wat het gunstigste uitkomt eigenlijk. Ja, dan kun je ervoor ja. kiezen om uh, aftrekposten bij degene met hoogste inkomen... Nog e in even één e e slotvraag, want uh, dat, dat speelt nogal. Bitcoins, cryptovaluta, als je daar nou veel in verdient... moet je dat aangeven? En zo ja hoe? Ja, dat moet je aangeven, net zoals uh, als bankrekeningen. En op het moment dat je boven de drempel zit van 25.000 euro... dan geef je dat aan. Uh, dan kijk je wat je op 1 januari 2017 had... Voor de aangifte nu. En, um, Want daar die, gaat het om. Die datum. Die, datum die is En dan midden, middernacht uh, de koers. En let ook op dat het een verkoopkoers is. Dus waar je uh, het voor zou kunnen verkopen. Ja. Dat dat de okay. waarde is die je aangeeft. Heb jij nog een vraag Ik heb toch nog één snel vraagje tussendoor van Anja Koopman. Komt nu net binnen via de Radio 1 app. Zij zegt van ik ben mantelzorg en ik reis twee keer per week 200 kilometer naar mijn ouders. Kan ik deze kosten aftrekken? Um, als zij een vergoeding krijgt voor die mantelzorg, dan kan zij die, die kosten in mindering brengen op die vergoeding die ze ontvangt. Ah, nou, Dat geleerd. Dank, Jan Van Es, fiscalist van Duit Fiscalisten. Dank voor de komst naar de studio. En wil je alles wat Jan heeft verteld nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar de NPO, uh, site nporadio1.nl. In de belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte ook nakomt. Er is een belofte van een nieuwe appelmoes, namelijk Cervero. 100% appelmoes, verder zit er niets in dan appels... en toch smaakt hij heel lekker. Hoe is dat mogelijk? Cervero introduceert de nieuwe appelmoes. Met niets dan zoete appels, die we veel korter verhitten... zodat de smaak behouden blijft. Niets dan zoete appels, klinkt prachtig. Even bellen met de maker van Severo, dat is Coro's De smaak is voller, de gebruikte appels zijn zoeter, horen we. Heeft Severo dan ook meer calorieën dan al die andere appelmoezen... waar geen suiker bij is gedaan? Nee, niet, niet, nood, niet noodzakelijk. Ik denk dat dat, uh, dat ongeveer hetzelfde is. Aan Cerfero wordt dus niets toegevoegd, ook geen suiker is dus gezond, stelt Servero. En de richtlijn goede voeding en de schijf van vijf? Check. En check. Appeltje-eitje... Eh, appeltje. Meer even bellen met korroosconserve, want in die advertentie staat dus... Servero past in de schijf van vijf. Kan je dat dan eten in plaats van bijvoorbeeld je dagelijkse portie fruit? Ja hoor, dat zou geen probleem zijn. Ja, wacht even. Dus als je appel appelmoes eet, hoef je verder geen fruit te eten? Dat klopt, omdat het, omdat, het, ja, omdat, het, uh, omdat het dus inderdaad het, uh, het 100% fruit is, dus puur fruit. Geen verdere toevoegingen en dergelijke is het eigenlijk hetzelfde als een appel in een potje. Een appel in een potje, duidelijk. Anderlijn Kees de Graaf, hoogleraar Sensoriek en eetgedrag aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Appelmoes waar geen suiker aan is toegevoegd, meneer de Graaf. Uh, dat staat in de schijf aan vijf? Ik had... Uh, ja, dat klopt. <laughs> ik moet zeggen, gisteren dacht ik uh, dat, uh, dat het eigenlijk niet zo was. Omdat ik denk, hè, appelmoes eet je veel sneller als, uh, als appels. En het is duidelijk een ander product. Dus ik denk eigenlijk dat je niet fruit echt mee kunt vervangen. Maar ik heb net op de uh, voedingscentrum site uh, gekeken. Het staat inderdaad binnen de schijf van vijf. Het staat erop, maar dat, je kunt het dus ook vervangen door uh, je dagelijkse fruit. Nou, dat denk ik niet helemaal. Kijk, appels, die, uh, daar eet je niet zoveel van. Het duurt een hele tijd voordat je een pond appels uh, op hebt... en dan ben je snel verzadigd. En met, uh, met appelmoes ligt dat toch wat anders. Dus dat dat, dat is, is meer geconcentreerd. Je sneller en ja. dan krijg je meer energie uh, daarmee binnen. Dus. Ja. ja. Ze zeggen uh, dat, dat ze voor hun appelmoes uh, zo zoet mogelijke appelrassen gebruiken. Als ze zoeter zijn, zitten er dan ook meer calorieën in? Ja, als ze zoeter zijn, dan zit er natuurlijk meer suiker in en dan zitten er ook meer calorieën in. Maar het is vergelijkbaar met, uh, met andere appelmoes. Zonder suiker het zit ongeveer 12 gram, 11, 12 gram suiker in per 100 gram. Maar daar is het mee vergelijkbaar. Ja, ja. Hm. ja. Nou proberen maar ze... Zoete ja? appelmoes, dat, daar zit dan nog uh, toch, hè, waar suiker aan toegevoegd is, daar zit wel meer, uh, meer calorieën in. Ja, en hier proberen ze door, dus door zoete appels te gebruiken... het zo zoet mogelijk uh, te maken. Uh, ja, over het algemeen zouden we niet beter kunnen wennen... gewoon aan een minder zoete smaak? Uh, dat kun je wel proberen, maar de meeste mensen die vinden dat toch niet lekker. Hè. In sommige producten natuurlijk wel. Koffie en thee, maar in bijvoorbeeld uh, vruchten, sappen of uh, frisdranken... valt het niet mee om daar echt dat naar beneden te krijgen. Dus, Wij vinden zoet nu helemaal geprobeerd. lekker. ja. Uh, ja. Helaas. Ja. Kees de Graaf. Nou, helaas. Ik heb niet er ook van, toch? Je wordt er dik van, toch? Uh, ligt eraan in welke vorm. Als je natuurlijk appels eet... of uh, druiven eet, of fruit, daar word je niet zo snel dik van. Kees de Graaf, nogmaals dank. Hoogleraar Sensoriek ja. en Eetgedrag aan de Wageningen Universiteit. Kom je nou een product of reclame tegen waarvan je denkt... ja, zou dat wel echt waar zijn? Mail dat dan naar radaradio.nl. Hoe houd je je kleren goed op kleur? Daar hebben we het in deze uitzending over met Samara Kok. Je broek is grijsbruin, maar was ooit diep zwart. Je kent het wel, dat witte t-shirt T-shirt met die gele plekken. Hoe los je dat op? Tips en ervaringen kunnen nog altijd doorgegeven worden... via de Radio 1-app en onze Facebookpagina. Komen ze binnen bij Johannes Dolieslager? Ja. Zoals bijvoorbeeld? Ja, zoals bijvoorbeeld uh, de tip van Grace. Uh, zij schrijft dat ze kleuren en haar uh, kleren goed houdt... Uh, door nooit heter te wassen dan uh, 40 graden. En Tony die app zelfs dat hij het liefst helemaal uh, alleen maar op 30 graden was En dan met zo weinig mogelijk wasmiddel. Nou, we hoorden net al, dat is dus niet helemaal goed. Maar dat werkt bij hem blijkbaar dan weer wel. Uh, en Annette die haalt uh, gele vlekken in witte shirts en overneemt uh, eruit met die Sunlight Sape. Dat is dat hele oude uh, ouderwetse seep van vroeger. Ik zie jou knikken. Ja. Uh, inwrijven, uitspoelen en dan nog een keer goed inwrijven. En dan in de wasmachine-apps ons. En dat werkt het best. Wist niet dat nog bestond. Ik ook niet. Nee, ja. maar ik ben ook iets jonger. Uh, token ja. doet bij witte, jas, uh, witte broeken en bloes uh, een scheutje Chloor erbij in uh, en dat gooit hij ook altijd bij die kook was en um, dan. Uh, uh krijg ik nog de tip van binnenste buiten wassen... en niet in de droge stoppen. Dat uh, raadt Renate aan voor donkere broeken. En Chris, Heidi en Mago gebruiken allemaal een speciaal wasmiddel... voor zwarte was. Uh, en voor witte was hebben ze dan weer een speciaal middel. Klopt dat dat er een apart ook weer middel voor wit is? Vraag jij, jij dat maar. niet. Nou ja, twijfel er altijd over. Moet je dan een, een, een, een, de vloeibaar doen of de poeder? Want daar is altijd weer bij witte was is weer de discussie dan over. Ja, bij witte was zou ik aanraden om poeder te gebruiken. Daar zit uh, meer... Toegevoegd aan een vloeibaar witwasmiddel, namelijk een optische witmaker. Um, um, ja, een heel ingewikkeld technisch verhaal, maar het komt erop neer dat je was witter lijkt als je het met wit waspoeder wast, uh, dan dat je het met vloeibaar waspoeder maar Het is niet uh, witter, maar het lijkt lijk wit. Hoor. Het is een optisch witmiddel. Optisch. Nou, ik ben benieuwd hoe dat dan weer werkt. Maar nou goed, we hebben weer veel tips binnengekregen. Allemaal wel herkenbaar. Want jij zei met Sunlight ook te knikken, dat je wist ja. dat dat nog bestond. Ja. Maar ja. het is toch ontzettend veel werk. Dan moet je met de hand dat... Ja, nou ja, maar ja, alles is natuurlijk wel werk. Er is eigenlijk, en dat is wel een, een mooie... Er is op, op wasgebied heel veel verkrijgbaar. Maar er zijn eigenlijk geen middeltjes... die ze speciaal uh, voor gele vlekken in je uh, t-shirts uh, maken. Dat vind ik raar. Hm. Want dat is wel een groot probleem. Ja. Um, er is wel iets wat je uh, zelf kunt doen. Je kunt het er inderdaad uitbleken. Want het is, het is erin gevreten. Dus je moet het er bijna uitbleken. En dat gaat heel goed met een beetje uh, waterstofperoxide. Zie je dat? Ja, maar, daar... dan, maar dan is als je een beetje kleurig wit hebt, dan is het ook uh, meteen weg natuurlijk. Nou, is het ook nee, maar echt lichte kleuren, het, het gaat wel. Hmm. Um, maar het, het, het, het vreet erin. Het, het, zijn, ja. het, het is namelijk niet je, je transpiratie, maar het, het is het uh, aluminium uh, uit je deo wat uh, die kringen maakt. Deodorant. Ja, het zijn deo-kringen. Gewoon geen deodorant gebruiken dus. Oh, heerlijk. <laughs> krijg je wel andere problemen. Is het nou echt nodig al die verschillende soorten wasmiddelen? Want je hebt er op een gegeven moment je, je, je, kan, je kan wel tien soorten in je, in ja dat heb ik ook wel eens gedacht maar uh, een zwart wasmiddel een bond wasmiddel een wit wasmiddel uh, een wol wasmiddel dat zijn echt aparte middelen en die doen echt hun werk goed nou ja vier vier in ieder geval minimaal ja. uh, en, en, en we hebben al gehoord hè dus er is ook verschil tussen vloeibaar of poeder ja. Dus is wel degelijk uh, maakt maakt verschil ja nou, ik, ik, ga, ik vaar blind op de Consumentenbond. Die doen een goede tests daarmee. En er komt ieder jaar uh, komt er gewoon een winnaar uit. En die was dan ook echt uh, het, het best. Het best gewoon. Mm. En Assain hoorden we ook noemen. Ja, dat is echt een goed middel. Ja, ja? Het werkt voor van alles. Ja, en vooral inderdaad om, uh, om kleur te behouden. Je kunt er uh, transpiratiegeur mee uit je uh, was krijgen. En uh, ja, ik week met donkere spijkerbroeken altijd uh, in de azijn voor de eerste was. Voordat je het was. Ja. En anders een scheutje azijn gewoon. Erbij als je Ja, niet... maar ik, ik vind die geur van azijn niet, niet zo prettig. lekker. Nee. Oké, okay. ja, nou, die okservlekken dat heb je net al uh, uitgelegd. En uh, kleur bij kleur was hem, is dat ook verstandig? Ja, als het enigszins kan, liefst uh, kleur bij kleur. Um, uh, dus echt de donkere bij de donkere en de lichte bij de lichte. Als het nou echt niet lukt uh, om dat allemaal te scheiden, doe er dan zo'n doekje bij wat uh, kleur afvangt. Zo'n ah, ja. dus kleurkettje. Dat, dat werkt ja? ook, ja. Johannes? Ja, ik krijg nog weer allerlei appjes binnen. Er zijn heel veel mensen die zitten thuis te luisteren. En Monique is helemaal actief. Die heeft inmiddels al vijf eh, appjes gestuurd. En eh, laten we eventjes een paar kleine dingetjes zo nemen. Zij zegt bijvoorbeeld, de, die bonte was moet je ook binnenstebuiten was... net als de zwarte was? Ja hoor. Ja, sowieso beter voor al je kleren. Oké, okay, oké. Okay. En zij zegt ook van... als hij bijvoorbeeld vlekken heeft door spaghetti saus, dan kun je die heel goed verwijderen met afwasmiddel. Gewoon op de vlek. Ook handig als je het kledingstuk nog even moet aanhouden. En daarna kan hij dan in de wasmachine. Ja. Nou, ja. ook weer een goede tip. En uh, Alice uh, Buijs, die app, dat gaat dan weer over de, de witte was... die uh, zegt van ja, ik doe uh, klimopbladeren uh, bij de witte was... in een waszakje en dan is je was wit. Nou, die kende ik nog niet... Die gaan we proberen. Die gaan we proberen, ja. Kijken kijk of die werkt. En even die wasmachine, want die kan ook vies worden. Hè? Want je, Zo. Met die geur die soms aan kleren hangt en die dan helemaal nooit meer uitgaat. Klopt. Kun je dat voorkomen door wat jij eerder zei, één keer in de zoveel tijd heet wassen? Ja, minimaal op 60 graden. Dat is eigenlijk voldoende om uh, die uh, vetluis, die, die zeepbacterie, dynamo. Ja, die ja. Ja. Zeepbacterie weer weg te spoelen. En wat mensen ook vaak vergeten is om dat wasmiddelbakje eens even eruit te trekken en te kijken wat daarachter zit. Dat is ook niet fraai... wat daaraan samengeplorrede rommel en schimmel. En die manchetten, uh, uh, zo'n rubber manchet van je deur, dan ja. nou, haal daar ook eens een doekje doorheen. Dan komt er ook een soort snot uit op de deur. <laughs> dus Sorry. Ja. Ja. dus uh, ja, af en toe, een, of een wasmachine reiniger erdoor gooien. Um, dat heb je ook. Die heb je ook. Wasmachine oh, ja, reinigers. Alles. Ja, ja. Um, dat helpt allemaal om, uh, om je wasmachine en dus ook je wasfris te houden. Nou, tips voldoende Samara Kok. Dank je wel daarvoor. Uh, al die tips zijn terug te lezen op onze Facebookpagina en bovendien gaat ze na deze uitzending... via onze livestream, ook via Facebook, nog vragen beantwoorden. Vals geld bij de Little Tips voor het invullen van je belastingaangifte... allemaal terug te lezen op nporadio1.nl. Maandag is er weer te zien op tv met Antoinette. Dan gaat het over statiegeld op blikje- en petflesjes. Uit een enquête onder 40.000 mensen blijkt dat 80% bereid is... om statiegeld te betalen. En het gaat over intolerantietesten. Tot maandag. Thuis, bij Avrotros. Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Oorlogsveteranen bijvoorbeeld. Of chef koks. Of anarchisten. Ik zou best verliefd kunnen worden op een politieagent. jij kunnen? Moeilijk. Ik kan er wel vriendelijk mee praat, heb ik laatst Maar de relatie was toch gewoon moeilijk. De zes ogen van de Vries. Deze week met drie privédetectives. Komende nacht om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.